Gaan iets doen, ik laat me niet ontmoedigen. We zijn verslagen, denken zijn. Natuurlijk moest ze hier vandaan. Ze wist de mof, lag op de loer. Ze moest wel gaan, ze zou zijn vermoord. Dus ze verdween.